Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De onderhandelingen over een gevechtspauze tussen Hamas en Israël hebben nog niets opgeleverd. Voor Hamas zou het voorstel niet ver genoeg gaan. In het nieuwe voorstel staat een staakt het vuren van 40 dagen met een mogelijke verlenging als Hamas meer gijzelaars vrijlaat. De terreurbeweging wil van Israël zwart op wit dat de oorlog helemaal stopt en dat Israël zich volledig uit Gaza terugtrekt. De allerlaatste kaarten voor de kampioenswedstrijd van PSV, zondag tegen Sparta, worden online voor boekerprijzen aangeboden. Op marktplaats staan sommige tickets voor honderden euro's, heeft Omroep Brabant ontdekt. Zo biedt ene Joelle twee kaarten in vak GG aan. Daar is 825 euro voor geboden. Extra Joss begint aan populariteit te winnen bij studenten. Het Indonesische poedertje bevat veel cafeïne, waardoor het als oppepper wordt gebruikt bij het uitgaan. En zo ook door deze studenten. Het is heel zoet. Als je gewoon een paar dagen achter elkaar doordrinkt, dan, uh, ja, dan krijg je het wel. Dan gebruik je het wel eens. Ik kreeg een iets opgewekter gevoel. Uh, misschien ook wel een beetje placebo, maar uh, met de placebo-effect erbij. Kon ik toch weer door. Vorig jaar werden er een half miljoen van die zakjes verkocht. Na vier maanden dit jaar staat de teller al op 250.000. En hartelijk Star Wars-dag alvast. Dat is morgen Mede Voort. En daarom kijken meer dan 2500 fans vandaag en morgen alle 9 Star Wars-films achter elkaar aan. De marathon, die langer dan 24 uur duurt, wordt gehouden in 5 bioscopen door het hele land. En dit meisje in Den Haag heeft ze allemaal al heel vaak gezien. Wel meer dan 10.000 keer of zo. Ik weet dat ik het Star Wars-film zou kijken voordat ik oud genoeg was om de ondertitelingen te kunnen begrijpen. En dat mijn ouders nog steeds zo moesten voorlezen. Ga je denk je de hele marathon, de hele wakker blijven. Ja, ik heb een kussen, man. mijn deken heb ik mee, voor als ik een slaap val, maar ik hoop het natuurlijk niet. Ik heb een nekkussen meegenomen en ik ga nu nog wat snoep halen. Vanochtend begon de marathon met de eerste film die is uitgekomen, een nieuwe hoop. Morgenochtend eindigen ze met The Rise of Skywalker. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Dit is het weer trouwens. Morgen in de loop van de dag wat buitjes. Het wordt een graad of 17. Zin in, zin in Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu see it A miniature walked in the joint. I could see you were a man of a real big spender.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 Fun? How about a few laughs? laughs? I could show you a good time. Do you wanna have fun? Fun, fun, how about fun, a few fun laughs? Fun, laughs, fun. I laughs, can show laughs, you a fun, laughs, laughs good time. So show us some love